Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De bandleider van The Voice of Holland stapt op vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Jeroen Rietbergen bekent beschuldigingen daarover. Het programma Boos van Tim Hofman heeft een mail gestuurd naar RTL met meldingen over gedrag dat te ver ging bij de talentenshow. Eerder riep de presentator al op om je te melden als je meer wist. Hey, wij horen met het team van Boos, zoals je achter ons ziet, bepaalde geluiden uit bepaalde hoeken over bepaalde talentenjachten. Het Openbaar Ministerie zegt dat er deze week aangifte is gedaan tegen een persoon gerelateerd aan The Voice. Om wie het gaat is nog niet duidelijk. RTL is ontzettend geschrokken van de meldingen. Ze gaan onderzoek doen en zenden het programma voorlopig niet uit. Op Videoland, waar je de Voice afleveringen vooruit kunt kijken, is de uitzending van volgende week offline gehaald. In Heer Hugo Waard zijn vannacht een paar kassen met lelies in brand gevlogen. ...kwam heel veel brand weer op af. Bij de brand kwam asbest vrij, daarom is er in de buurt een stuk afgezet. Voor de zekerheid worden een aantal straten schoongemaakt en speeltuintjes gepoetst. Het OM eist een celstraf van vier maanden tegen een jongen van 19 uit Den Haag... ...die gegevens van de GGD lekte. Begin vorig jaar maakte hij bijna 800 foto's van dossiers... ...uit een systeem waarin coronatesten worden geregistreerd. Voor elke foto kreeg de jongen één euro. Dat hele bedrag moet hij van het OM terugstorten. En je kunt je zoveelste lockdown, wandelrondje of corona hobby vanaf vandaag weer aan de kant schuiven. De winkels zijn open, net als nagelsalons, tattoo shops en de kappers. En dan hebben ze het hartstikke druk. De knipagenda zit op veel plekken helemaal vol. Deze vrouw kon ook echt niet meer wachten. Nou, het was zeker hard nodig, want ik was begin december voor het laatst geweest. En inmiddels uh, kon ik wel een, een verfbeurtje gebruiken. En dat de kappers weer open zijn, bracht ook de cultuursector op een idee. Theaters en poppodia zitten voorlopig nog dicht, dus komen ze met een actie. Woensdag wordt in meerdere theaters een kapperstoel neergezet en worden klanten geknipt in die zaal. Terwijl er op het podium wordt opgetreden. Nou, Het is geen actie, het is gewoon... Mensen, naar de, mensen zijn natuurlijk ook heel lang niet naar de kapper geweest, hè? moet je ook bedenken. Die willen heel graag naar de kapper, dus die willen heel graag een afspraak maken voor de kapper. En die vinden het ook leuk om weer eens te lachen en vermaakt te worden. Heb ik het weer nog? Op de meeste plekken is het grijs, soms ook mistig. In het zuiden schijnt de zon, het is 3 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Alle nou doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet, ja, zuste, Niezusten. Dan is het altijd goed. Ja, zuste, Jezus, nee, zuster. ja, Jezus ten. Nee, zuster. Ja, zuste, Jezus. Nee, zuster. De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. <truimert>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 Lak aan werken, willen ons versterken, Brinse zeewind is daarvoor zoek. Vragen Amsterdam maar waar ik zomaar heen gaat. Hij antwoordt met het glanzend zijn Ik wil alleen naar van voor zand voor het bij de zee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 Dan voorheeft, vol de poëzie, als te paar lichten, al te de deel. De bananen schillen, werkelijk een idylle, en de zwemt uit de rue de kousjes en kousjes, extra fijn, kijk hoe democratisch we daar zijn. I want to go to Margate, Margate just do it to me. I love to lay and eat and catch the market free. And play a ring of roses with the shinksies in the sea. You can have your Monte Carlo, Dixielander, Ohio. I want to go to Margate, where the black ice winkles grow. En nou allemaal even flink mee zingen dat de muren scheuren en kraken. Ik ga alleen naar... Voor bij de zee, de adel van ons land, de braven zitten zout. een en kattenburg en Alenburg, we met elkaar gaan staan. Ga jij Manama, Monte Carlo, Ik stil en ik doe niet mee. Ik wil alleen naar Zamboor, naar mijn bij de.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 En die Cristiani met spring maar.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 in het Stille Dal, dat was 1926. Ik zou wel eens willen weten wie mij thuis heeft gebracht uit 1927. En de populairste, feestmars. En dat we toffe jongens zijn, dat willen we weten. Dat was ook in 1929. Twee ogen zo blauw hetzelfde jaar. Ik heb een spijker in mijn schoen, 1931. Ocean oh, je ze hebben mijn sokken gestolen. Dat was uh, 1939. En de volgende plaats komt het 1947. Wordt nu Kees Pruijs met Zit ik op mijn duivenplatje. Zit die op mijn duiven platje, dan is alles weer oké. Okay. Dan fluit ik een aardig liedje, en mijn duiven keren mee. Zit ik op mijn duiven platje, dan is alles weer oké. Okay. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen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 Keren zus, het borstelt weer op het plat, dan is het leeg en het ik ver het hier. Zit die op mijn een duimp, platje, dan is alles weer oké. Okay. Dan fluit ik een aardig liedje en mijn duimp een keer in de Zit die op mijn een duimp, platje, dan is alles weer okay.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 en een koning brengen adieu adieu partir sans mourir Vaarwel.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 Ik vergeet nooit de dag waarop je zag in de manen schijn. En ik denk dat. Het is een moment dat ik heb gekend, toen ik je Je bent, ik vergeet nooit de. ...de Foraio's met Dans nog eenmaal met mij... ...en daar met Doris met je hem Zandvoort, de volgende artiest is een dame... ...een artieste dus, Ria Roda, pseudoniem van Maria Hendricks Schiebels... ...geboren in Brunsum op 12 september 1931... ...en overleden in Weert op 25 december 2010... Als een Nederlandse zangeres. En samen met de uh, Rosie Belen vormden ze jarenlang het duo de Limburgse zusjes. En daarna vormden ze samen met haar man Jan, uh, Jantje Hendricks het duo Jan en Ria Hendricks. En als solozangeres presenteren ze zich onder de namen.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 Je speelt in de straat Zien we weer de jaren Dat we kinderen waren Hij kijkt naar haar En de maan Streelt hij haar kreize haren Dan zegt zij zacht: Heb juist gedacht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 Dat is het geheim als je van elkaar houdt, als het origine speelt in de straat. Zien we weer de jaren dat we kinderen waren?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 Sta. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan?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 Hoe kom ik nou weer op 19? En we zitten in 2022 of 2022. En ja...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 Tipitin, of Tipitin. Ja, Tipitin moet ik zeggen. En misschien nog zo meteen uh, Sylvain Poos en eindje, David. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Ik bedank nog even een kort draaien voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie, oude muziek. En ik zeg misschien tot volgende week. En anders, tot ziens. Ik zing nu ik te pletten. Mijn zing maakt op ons inzet. Het klinkt al geks, u doet het best niet op de teksten te letten. Het kunt, alleen maar zo'n kleintje. Ik zing het ook voor een schijntje. Ook raak ik zo waar de juiste snaren luisteren, maar naar het trevrentje. Tipitipitin, tipitin, tipitipitom, tipiton Wat een lekker liedje, aardig waar je van geniet. Pom pom pom, tipitipitin, tipitin, tipitipitom, tipiton Allemaal dingen kan je erop zingen, in niet goed of niet. Pom pom tipitipitin, tipitin, tipitipitom, tipitom. Wat een lekker liedje, aardig waar je van geniet. Pom pom pom, tipitipitin, tipitin, tipitipitom, tipitom. Allemaal dingen kan je erop zingen, in niet goed of niet.